Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In de Zweedse hoofdstad Stockholm is een vrachtwagen in een drukke winkelstraat ingereden op een mensenmassa. Daarbij zijn zeker drie doden en acht gewonden gevallen. Premier Leuven spreekt van een terreurdaad. De dader is nog voortvluchtig. De Zweedse politie heeft een foto verspreid van een man met een capuchon die mogelijk een verdachte is. Een groot gebied rond de plek van de aanslag is afgezet en overheidsgebouwen zijn dicht... Ook is het openbaar vervoer in het centrum van Stockholm stilgelegd en het station is ontruimd. In Nederland worden geen extra maatregelen genomen naar aanleiding van de aanslag in Stockholm. Premier Rutte noemt de aanslag vreselijk nieuws en heeft zijn medeleven betuigd aan zijn Zweedse collega. De VN-veiligheidsraad komt vandaag bijeen over de Amerikaanse luchtaanval van vannacht op een basis in Syrië. Daarbij zijn zeven doden gevallen. De aanval was een vergelding voor de gifgasaanval... waarbij dinsdag meer dan tachtig doden vielen. Volgens de VS zit het regime van president Assad erachter. Zo'n 5000 huizenverkopers krijgen een waarschuwing... omdat ze vorig jaar hun huis hebben verkocht zonder een geldig energielabel. Als ze niet alsnog voor een definitief energielabel zorgen... kunnen ze een boete krijgen van ruim 400 euro, zegt de inspectie voor de leefomgeving. Het gaat om mensen die in de eerste vier maanden van vorig jaar hun huis hebben verkocht. Radiozenders 3FM en Radio 2 moeten stoppen met de acties waarbij luisteraars concertkaarten of CD's kunnen winnen. Volgens het Commissariaat voor de Media maken de zenders gratis reclame voor concerten en artiesten in ruil voor cadeaus om weg te geven. Dat mag niet omdat de zenders bij de publieke omroep horen. Als 3FM en Radio 2 niet stoppen met de win winacties kunnen ze een boete krijgen van 25.000 euro per actie. Dat kan oplopen tot een maximum van een half miljoen euro. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen eerst lage bewolking en mist. S'middag zonnig bij een graad of 15. Zondag volop zon en dan wordt het 17 tot 22 graden. Dit was het EFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad is nog veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Everdingen en Del ruim een half uur vertraging. Op de A9 Diemen-Alkmaar tussen knooppunt Holendrecht en Badhoevedorp 11 kilometer. De A10 De Ring van Amsterdam voor knooppunt Nieuwmeer 7 kilometer en een kwartier vertraging. Op de A10 Watergraafsmeer Koenplein bij Tuindorp 8 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Gorken bij Sliedrecht 4. Een kwartier vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam, Feyenoord en de Randweg, Dordrecht. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos nog een half uur oponthoud. En op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 8 kilometer. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En we zijn weer terug. De vrienden van Hans, zonder Hans. Ja. Hans staat even in de bediening. Ja, Hans is even weg. Ja, en, en, en, dan doen wij het even met twee. Tuurlijk, ja. wij kunnen dat. Um, oh, hij hoort wij... ons wel in de keuken ja? trouwens. Oh. Hansie. Nou, we beginnen gewoon met deze. <laughs> en dan uh, is ook een keuze die Hans zou kunnen maken trouwens. Echt waar? Echt nou, waar. Nou, ik ben benieuwd, kom maar op. MUZIEK no She's touch, smell, sight, like taste, and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. eerst even koffie voor je halen. daarom was ik even weg. Daarom mocht je het zelf doen. Ja, hartstikke ik denk, ja, want anders ga je er helemaal tussenuit. Hè? Want je bent al laat. Maar ik <laughs> was zo blind in paniek, dat wil je niet weten. Nee, hè? dat zal best wel... Ja, we hebben ik. nog iets over de Simon van Film filmclub. De Man to the Commands. Samuel leidt een zorgeloos leven aan de zonnige zuidkust van Frankrijk... met veel feesten en weinig verantwoordelijkheden. Dat klinkt wel heel prettig. Tot, tot Christine, een van zijn vroegere verrovingen plots voor zijn neus staat en vertelt dat hij de vader is... van een paar maanden oude baby Gloria. Daar is hij dan eindelijk weer. Omar zij laat zich van zijn serieuze kant zien... in een komisch drama over een vlierenfluiter... die plotseling vader wordt van een dochtertje. Samuel is geschokt en verbaasd dat hij... en voor hij het doorheeft, is de moeder Kirsten van door. Hem achterlatend met de baby, jawel. Nou, dat is natuurlijk voor voor een dolkomische film... Um, de kassa is 30 minuten voor aanvang van de voorstelling open. En de aanvang van de film is 19:30, uur dus half acht avonds. En dat is op woensdag 12 april. De locatie is het circusantwoord op het gasthuisplein nummer 5. Iedereen wel bekend, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Ja, toch. Zeg, als de kassa open is, hè? Ja. Is het dan de bedoeling dat iedereen daarin gaat graaien? Nee, nee dat, dat niet. Helaas. Nee. Dus je kan gewoon nee, thuis blijven. Dus nou, het wordt weer niks. Nee, er wordt niet gegraaid. Nee, nou, ik vraag het nee, al alleen maar. Okay. <laughs> Een beetje in de lijn van de titel. Ik ga afvragen.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 Zoveel herrie en zo lang terug. Ja, Hans heeft nu ook pijn in zijn hoofd. Niet ja, vanwege dit, ja. de herrie, maar vanwege de moeilijke vragen die ik stel. Oh, dus... ja, ja, maar ik moet nu nadenken. Ja, o, o, o, o. het ja. kraakt, jongen, dat ja. wil je niet weten. <laughs> het, is goed dat er, het is goed dat er van die stoffe dingetjes om de microfoon heen zitten. Precies, hè? maar die kunnen we er ook al halen hoor. Dat nee, maakt nee niet doen, doen dan je her... horen ze dag kraak, joh. Oké. Okay. Nee, nou, nee, dat dan, is niet goed. Dan handig. doe ik hem er weer op. <laughs> <laughs> Jij had nog iets uh, gezelligs. Oh, nou, ik heb... Uh, nou, ik. ik weet niet. Ja, ik denk, oh. voor mensen die ervan houden, is dat wel gezellig. Nou, kom maar op. Palmzondagconcert, 9 april, om drie uur s middags. En dat is, uh, vindt het Palmzondagconcert, Johannes Passie met ensemble, Conquens Barokensemble ensemble, Eik en Linde, onder leiding van Manus Hofzink, plaatsen in de Rooskatholieke Roos Kerk Sint Agatia. Agatia. Sint-Agatha-kerk. Wat een moeilijke naam is dat zeg. Nee, dat valt wel mee. Agatha-kerk. Is dat die grote kerk naast de krocht? Ja. Oh. Doet. Het programma is nog onder voorbehoud, want dat weten ze nog niet. Maar een half uur, dan komt het weer, een half uur voor de aanvang van de concerten. is de kerk geopend. En de locatie is: Rooms-Katholieke uh, Rooms Kerk, Sint-Agatha-kerk, grote krocht 45. Hans? Ja. Dus naast de krocht. Het is de naam van de roos. Wat zegt hij? Het is de naam van de roos, dat zeg ik. En rooms-katholiek. Nou, dat bedoel je. <lacht> ja, ja, hij zit een... echt zo naar zijn papiertjes kijken. Ja, ja, ja, huh? Dat vrouw... stond er helemaal niet. <lacht> ik zeg, mijn vrouw die zegt altijd: ik zeg altijd Protestantse kerk, maar het ja. is Protestantse kerk. Ja. Wordt altijd ge, gecorrigeerd. Het ja, grappige is, je zegt meestal de Flemmingstraat, terwijl het de Flamingstraat is. Fleming. Dus dat is wel. Nou. Ja, jij, hebt iets met, jij spreekt het altijd wel heel lief uit. Ja, maar denk. dat komt omdat ik geen zandwoorder ben. Ik kom niet uit antwoord. Dus bij mij zijn alle straten... straten die hier nieuw zijn voor mij. Ja, zo ik heb de, Wat was de straat, dat ja, zei ik altijd De straat. Ja, maar dat doen heel veel zandvoorts oh. ook hoor. Oh, okay. Dus dat ligt niet alleen aan jou. Oh. Oké. Okay. <laughs> ja? Goed, hij, hebben we nog een muziekje? Hij kijkt maar aan zeg Dat hij denkt, nou... Nee hoor, nee, nee. nee, ja, nee, nee, nee, nee, nee. Wij hebben hij een gesprek op hogere sfeer. Ja, Hans, ik word helemaal niet betaald om te denken. Oh. Het is allemaal vrijwilligerswerk hier. Ja, dat is waar. Maar voor mij ook hoor. <laughs> Get ready. Ja, wat zullen we eten? Ja, wie kan dat weten? Wie is de man die mij het zeggen kan? De groenteman. Dat is niet waar, het is Hans die gaat ja, vertellen. Ja, Hans, Hans is, ook, Hans is ook een groen, groen vindje. Ja, dat, dat wel. Ik heb ook groen. Nou, kom maar door met je. Ja, ik, ik heb net even gevraagd hoe ik het uit moet spreken... maar het is een scissor stampot. Met pit. En wat hebben we nodig? 50 gram pijnboompitten... 150 gram spekreepjes... 2 tenen knoflook, fijn gehakt... 650 gram voorgekookte aardappels... dat die zit in een zak, staat erbij... een klontje boter... 1 kip krokantsnietsel... 150 gram slam, slagroom... 90 gram granda padano... fijn gerasp... 1 eetlepel mosterd... 200 gram gesneden ijsbergsla... en 2 hardgekookte eieren... in patjes en wat peper. Staalpot! Kijk, daar is hij weer. En dan gaan we als volgt te werk. Rooster de pijnboompitten in een droge koekenpan lichtbruin... en zet ze apart. Bak de spekreepjes in een droge koekenpan krokant. Bak de knoflook de laatste twee minuten mee. Schep uit de pan en laat op een keukenpapier uitlekken. Kook de voorgekookte aardappels volgens de verpakking gaar. Verhit intussen de boter in de koekenpan en bak hierin de kip. Krokant schnitzels in tien minuten gaar en knapperig. Snijd de schnitzels in reepjes en doe die terug in de koekenpan om warm te houden. Giet de aardappels af, zet de pan nog even terug op laag vuur en stoom de aardappels in een halve minuut droog. Voeg de slagroom toe, breng aan de kook, zet het vuur uit en stam de aardappels met een stamper tot een smeuige puree. Schep de spekjes, knoflook, gram padano en moster door de puree. Laat op laag vuur even goed doorwarmen, voeg de ijsbergsla en de pijnmorpitjes toe en breng het stamppot op smaak met peper en zout. Garneer met in partjes gesneden ei en de reepjes kipsnitsel. En dat was het. En het is volgens mij hartstikke lekker. Ja. ja. Caesar. Zolang jij dat vindt, Hans, dan... Uh... Caesar. Caesar-stampot. Is... Ik kreeg dat mooi zeggen. Caesar-stampot. Het gaat helemaal geweldig. Ja. ja. Heb, ik, heb ik geleerd? Ik moet alleen wel zeggen dat als je begint met de pijnboekbitjes te roosteren in de koekpan. Ja. Daar begon je mee. En die moet je dan opzij zetten. Ja. Aan het eind van het recept ja. is dat bakje leeg. Dan moet ik ze weer op... Dan moet ik weer niet oh, op. ja, eet ze op? Ja, Is dat die zo? die zijn veel te lekker. Oh, nee, nee, nee, nee mijn vrouw, mijn vrouw die doet dat niet. Want die kan niet tegen pijnboompitten. Oh, nee, dat is minder. Nou, nee. Dan eet ik ze wel op. Nee, Maar is die kleine er ook bij, of niet? Ja, die was oh. mee. Die hoorde je net als brullen. Oh, ja. ja, laat hem eens even horen dan. Wie? Brrr. Wie? Helemaal niet. Ik wil eerst die kleine horen. En dan uh, gaan we brr doen. Oh, nou, ik ben er toch? Ja. Nou, kom. Op. waarom... Hoef Doe je dan niet. gewoon... Help me niet herinneren. Ik, ik moest... Ik moest er toch op wachten en dan mocht ik pas praten hoor. Ja, ja. Luister je thuis, wat, ook wat, wat, <laughs> luisteren die thuis ook maar zo goed? En wat? Luister je thuis ook maar zo goed? Dat doe ik thuis wel hoor. Ja. Af en toe. Precies. Ja. Ha. Ja. Ha. Nog een keer? Ja. ja. Wat, wat gaan we even Ja! Nog een, nou. ja. Boom. ja. En? en? en? Ik, ben, ik ben een beetje stout geweest, ik mag geen toetje vanavond. Waarom niet? Oh, Stup, mama heb je het open laten staan? Of was ja. jij het? doe oh. nou oh. nee, niet nooit zeggen joh. <laughs> dus wij hebben geen toetje. Dat was is leuk joh? Geen toetje. Deed ja, je die doen. We, ga, we gaan een ijsje halen. Echt waar? Ja, gaan we halen. Oh ja! Hoi, doei. Doei. Ik ga voor eens ijsje halen. Doei. Ja. Hoe wil je? Haal maar in Italië. Hoi doei. Ja, dit is Ja, dat wist niet. Nee, we waren een heel hoge... Ja, we hadden een leuk gesprek eigenlijk. Maar ja. we gaan zo er wel even over Ja doen. hoor, we wordt ja. vervolgd. Ja, wat leuk hè. En Hans Pekel deed dat altijd. Vond ik ja. zo leuk om naar te kijken. Hans Pekel? Hans Pekel? Ja, die ken ik wel. Die klopt. hele bolle grote ja, ja, ja. man. Die deed wordt vervolgd. En dan had je allerlei tekenfilmpjes. Ja, oh, dat vond ik zo leuk ja. om te kijken altijd. Ja, die ken... zijn wel zo oud eigenlijk. Hans. En gaaf hè? Jongen, jongen. En bedankt. Hans. Ja. Natuurlijk klopt dat allemaal, zegt ze het niet. Nee, maar het, het klopt wel, maar het is leuk om te horen. En dan is mijn reactie, we denken, ja, is dat zo? Ja, dat Dat is ik, gewoon, maar. ja, dat, dat is, ja, dat, het is zo. Dat is zo, want anders zegt ze het niet. Dus nee. je vraagt, is dat zo? Ja, is dat zo? Nutteloze vraag. Ja, dat is het ook, maar dat geeft niet. Het ja. is wel gezellig. Goed. Hadden we nog iets nuttigs of zo? Nee, weet ik niet. Jullie zijn van het nuttig, ik ben van de muziek. Ah, cool. <laughs> oké. Okay. Hou je mond dan. Ja. Dan, oh. we gaan even... Ja, dat wil ik niet meer. We gaan... <laughs>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 Van harte welkom voor een mooie ontmoeting met hedendaagse Chinese kunst. En de locatie is Zandvoortsmuseum, Zwaluwestraat 1. Telefoonnummer 023 5740280 en de website is www.zandvoortsmuseum.nl En u kunt u bezichtigen tot 7 mei. Nou, geweldig. Nou, en de, oh, de intrekosten is 3 euro, dus dat valt mee. Ja, oké. Okay. Toch? FM Westkust weerbericht. Net als gisteren waren er ook vandaag wolkenvelden, maar ook de zon heeft weer geregeld geschenen. De noordwestenwind waaide even overwegend matig en de temperatuur steeg naar ongeveer 12 graden. Vanavond en komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar ongeveer 6 graden. Morgen zijn er flinke perioden met zon. Het blijft droog en bij weinig wind wordt het een graad of 14. Maar dan gaan we na morgen naar de zondag. En dan wordt het op en top lente met volop zon en temperaturen van een graad of 18. Lekker. Um, vanaf maandag wordt het helaas weer wisselvalliger en gaan de temperaturen weer iets verder naar beneden. Maar voorlopig gaan we gewoon dat op naar een, de zondag. Ja, dat is een geweldig weerbericht, toch? barbecue het weekend. en ja. weet ik veel. Ja, er worden ja. allerlei plannen worden overal gemaakt. Daar word je bruin van. Ik heb bruin. Als je in de zon zit, we dan wel wil je Wel blijven keren, hè? Wat zeg je? Blijven keren en goed smeren. Goed smeren? Ja. We gaan smeren. je bruin, anders word je rood. Ja, je moet niet naar mij kijken, want ik mag niet in de zon. Je mag niet in de zon zitten? Nee. Ik nee. oh. mag echt geen zon zien. Oh. Ja, ik mag hem wel zien, maar ik mag, niet in. <laughs> je mag niet in de zon. Nee. Je huid mag niet in oh. Nee, door al zijn medicijnen uh, en alle afweersystemen die uh, gekild zijn ja. uh, om, om die hier te laten overleven, uh, mag je ook niet in de zon, want anders ontwikkelt hij veel te snel kanker. Oh, ja, dat dus, moet je niet uh, doen. Dat is niet de bedoeling, hè? Nee. Dus. Dan uh, krijg ik andere sproeven. Maar jij hebt toch een, een 850, je, je en soort patio waar je onder kan zitten, of niet? Wat heb ik? Een, dat heet een patio. Een tuin, uh, ja, een, een afdek, tuin. Uh, ja, dinges, die bedoel af, ik. Ja. Ja. Yeah. Dus nou. Het is gewoon een externe opslag bij ons. Oh. <laughs> nou, daar ja. kun jij daar ook bij zitten. Daar <laughs> <laughs> staat de waterstofzuiger zonder slang. Hè? Ja, precies. Ja. Onder andere. Daarom moest ik twijfel. Ja, Ik ben zo blij dat jij zwaait dat de microfoons gaan. Want soms dan zitten wij hier ontzettend privé dingen te bespreken. Dat je denkt, um, oeps. Maar hij doet, hij doet het altijd wel stiekem. Ja, en, dat en het fijn. geluid van die, van, die, van, die, van die speakers staan zacht hier. Dus je weet niet ja, echt wanneer die nou ja, mogen zitten. Daarom kijk zit. ik continu ja. naar, naar mijn ventje. En dan weet ik ongeveer. Soms, wel, uh, soms zwaait hij. Ja. Soms. En dan zwaaien we wel eens terug ook. Ja. Mijn ja. ventje ook. ja. Nou, ja, vertel nee, dat zou je dat maar, maar gezegd worden. Ja, nou, dat hoor je toch. is toch goed? Nee. Ja, dat is liefkozend. Ja, hoor. ja, natuurlijk Nou, dus Iedereen dat. weet dat jij een lang eind bent. Ja, dus. hoor. Dat, dat. En dat, ik heb de urt. Nou, ik zou even vertellen als ik bij die microfoon ben maar ik moet altijd net naar beneden zetten. Ja, nou, moet ik ja, nu niet. Dat staat zo te ja, hengelen. Ja. Ja. Ja. Maar goed. Ja. Goed, jij had nog iets uh, Nou serieus. ja, ik weet niet, In iedere toeristische plaats ter wereld... is er een plek waar kunstenaars zich verzamelen... en kunnen presenteren. Zo ook van 14 tot 17, 14 april tot en met 17 september op de boulevard aan Zandvoort aan Zee. Vanaf medio april tot en met medio september mogen karikatuurtekenaars, portrettekenaars, schilders, levende standbeelden, sieradenmakers, harenvlechters, basseurs, etc. op een plek, ja, je mag alles door elkaar, dat staat er, Op een plek van 3 bij 2 meter hun kunsten uitvoeren en verkopen. Nou, maar dat lijkt me hartstikke een, gezellig. Massage, een kunst? Ja, dat staat een masseur Een kunstenaar, Nou, dat is wel bijzonder. Ja, nee. Maar ja. Op zich vind ik het wel leuk. Want het ik is vind toch die karikatuurtekenaars, die vind ik helemaal geweldig. Je krijgt, dan, een, dan, krijg je, dan krijg je toch een hele leuke boulevard, ja. denk ik. Een beetje levendiger. levendiger, ja. ja. Vind ik ook. Nou, Ik zou wel een karikatuur van, uh, van mezelf, maar ook van mijn vent willen. Maar even serieus. Ik dacht, ik dacht, Hans, dat, hij serieus. Al, ik dacht dat hij al karikatuur was. Ja, ja dat is, dat is dat sowieso. Wel. Hans, een stuk ja. van 3 bij 2 meter. Las je dat nou voor? Ja, 3 bij 2 meter. Dan krijgen ze per, uh, per kunstraak oh. een stuk van 3 bij 2 meter om te gaan zitten. Ik dacht even dat ze met z'n allen op een stukje nee, moesten nee, staan. Nee, nee. Dan Pester. is het wel heel kunstig. Nou, dan kan je bij levens ja, standbeeld haar is in in Het levensstandbeeld... Ja, zijn haren uh, precies. Bij standbeeld het haren invlechten. Nee, nee, nee. Terwijl je een massage krijgt. Meteen ja, daartussendoor ja. had jij het meteen mee. Maar de, de Art Boulevard Zandvoort... zoals dat dan heet, heel mooi... is bij mooi weer dagelijks geopend... van tien tot tien uur s'avonds. En is uiteraard natuurlijk voor bezoekers gratis. Ben jij een kunstenaar? Of kan je iemand die aan aan deel nemen? De kosten zijn gratis. Je kan dus zo komen. Ja, helemaal top. Ja. Ik, ik kan wel kunstjes, maar ik ben geen kunstenaar. Dan mag jij er niet zitten. Maar dat doet ook. <laughs> Dan mag jij er niet zitten. Ik kan okay. kunstjes. Ja, ik ja, kan kunstjes. Oh. Ja, ja. Oh? ja? voor de rest wordt het te veel informatie. Ja, dus dat, we gaan doen we we dat doen we buiten de uitzending. Ja. Ik ben wel heel nieuwsgierig. Nu. Maar, ja, Komt nummer, hè, jongens. Ja, en meisjes. Ja, ja. ja die, die Mike Oldfield, die, die bespeelt al de instrumenten. Ik weet niet of hij dat hierop doet. Ja, volgens mij wel. Volgens uh, mij doet hij dat uh, op al zijn plaatjes. Speelt hij altijd zijn eigen instrumenten. Ja, ik, nou, ik dus weet ik... Het in ieder geval dat hij het van uh, op, uh, Chibre Bells 1 en 2 doet. Ja, maar hij doet het niet tegelijk, hoor. Dat neemt hij op en dan neemt ja, hij gewoon. Ja, dat doet hij niet tegelijk. Dat lukt niet. Het is wel jammer dat hij niet op de serviceborrel komt. Ja, dat lijkt me ook. Ja. Want de lente is begonnen, de zee is weer langzaam aan het opwarmen... de surfcontainers van First Wave zijn weer aangestrand bij de Skyline Beach Bar... de douches doen het weer, de boards zijn gewakst... en iedereen is stoked om weer veel te surfen. Een goede reden voor een feestje, dachten ze. Wij willen dit seizoen lekker aftrappen met een surfborrel. Surfie met z'n allen een hapje doen bij your, Build Your Own Burger Bar bij Skyline... Daarna chillen bij een vuurtje, gitaartje erbij. Moja en de Cuban Cigar Dudes zorgen voor de lekkere tunes. Kom dus gezellig langs. We hebben nog een paar plekjes vrij voor opslag voor je surfspullen dit seizoen in de container. Dat stond er nog eventjes als ja. uh, uh, extra aandachtspuntje ja. bij. De locatie, First Wave Surf School, aan de boulevard de fauvage nummer 13. Telefoonnummers eventueel 06 830 23230. Dus um, ja, 13 april van vijf tot elf avonds een surfborrel. Ja, maar, maar die surfplanken, moeten die worden? Ja. Oh, ik dacht dat ze dat alleen met schaatsen of met skiën deden. Ja, ja ook, maar oh. ook met surfborden. Dus uh, behoud van je surfboord uh, oh, uh, oh, en uh, de, de wrijving met water is veel soepeler dan Ja? Dat. Ja. Oh, dat wist ik niet. Nou, zo leer je nog eens wat, toch? Kijk. Ja. ja, tada -tada. ja tada -tada. En ik hou van leer. Ja, ja ik ook. Ja. Goed, en door...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 word je er altijd een beetje nerveus van. Nou, ik moet wel zeggen, ik vind dat hij wel lekkere muziek hebt. Ik dat is echt vreselijk. Maar goed. Ja, ik vind dat je lekkere muziek hebt. Ja, dankjewel. En is dat het... Nou, dat vogeltje komt weer binnen, of niet? Nee, nu gaan we even Facebook-items... Ja, dat dacht ik al. Dat was niet. Ik denk, er komt dat vogeltje weer aan. Dat is toch een vogeltje, dit, of niet? Nee. Het nummer heet Baby Elephant Walk. Van Henry Manchini. Kijk, dat bedoel ik. Dit doet me ook Maar goed, aan Hans, Hans, Hans, handen. Hans, kom op. Ken jij Viagra? Wat kan ik? Viagra. Ken je dat? Nee, nooit, nee. Ik Viagra? of Viagra. Ja, nee, nee, okay. nee. Nee, die ja? kan ik niet. Kering. Nee. nee. Ja, dat is, uh, Viagra is uh, uh, iets wat jouw jou software hardware maakt. <laughs> Daar moet ik even over nadenken. Ja, ja. <laughs> Doe maar. <laughs> maar vind het wel leuk. <laughs> en, wat, wat... Ja. <laughs> en weet je wat opvallend is? Nou... Het ziekenfonds vergoedt dat niet, Viagra. Oh, waarom niet? Ja, weet ik niet. Maar het vergoedt wel een bril. Ja. Dus je mag seks wel zien. maar Niet je mag, meemaken. Maar je mag het niet... Uh... Maar dat doen we ze ook met hoortoestellen. Nee, je mag niet zien met wie. Ja. Je mag het, je ook het ook wel horen. horen. En door, hangen we weer. Goed. Heeft iemand nog wat nuttig te vertellen? Nee, nee dat doen we straks. Nee, dat oh, doen okay. we niet meer. Dan gaan we even deze doen. burning one hell of a something. Something, something they they're gonna see us from outer space outer space light it up like we're the stars of the human race human race When the light's Jij zet de tune in en dan zit er hier naast mee. Die komt gewoon een halve meter van zijn stoel af. Die schrok ze heel veel suf. Ja. <laughs> nou, dat had je weer gemist, hè? Ja, dat mis ik Ja, ja jammer. Ik ben gewoon bezig met uh, datgene wat ik moet doen. Ja, die nee. snap ik, die was erg leuk. Maar goed. Ja. Um, <laughs> Hans, ja. doe je wel eens een quiz? Nou, weinig, eh. Weinig? Ja, weinig. Oh, oké. Okay. Nou, kan ik wel iedereen... meedoen of niet? I iedereen kan volgens mij meedoen. Oh. Want hou je van spelletjes? Ja, dat wel. Nou, dan is dit ja, volgens mij. Dan moet je op, op tv 14... kijken en dan zullen we een spelletje doen. Volgende week, 14 april, aanvang om 9 uur s'avonds. Dan kan de strijd beginnen. De algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm in een gezellige ambiance. Want er is dan de algemene pubquiz. Wie is de snelste en de beste? Van tevoren inschrijven kan aan de bar of via uh, de telefoon. Teams van maximaal vijf personen en het kost 2,50 euro per persoon. Hou je dus van spelletjes, dan is dit echt jouw avond. Zoals ik al zei, 2,50 euro per persoon. De organisator is Café Koper op het Kerkplein. Nou ja, wel iedereen bekend hè. Uh, telefoonnummer 023-57-13546. Dus als je, je al wil opgeven, je de telefoon zal ik het nog een keer herhalen. 023-57-13546. En wat, wat voor soort vragen, weet je dat? Uh, ben je er wel eens een geweest, algemene pubquist, dus dat zijn algemene vragen. Want er zijn ook quizzen alleen over muziek, hè? Want ja. dat kan ik me herinneren. Maar dan is het meestal een muziekquiz. Ja, dat is het. Denk ik. Maar een goede opmerking. Ja. Wat? waardoor, je bent, ja, is... je bent wakker. Dat goed. Nou, <laughs> <laughs> daar zijn de meningen over verdeeld. Oh, okay. <laughs> maar uh, ja, ik ben nog steeds wel een beetje nou. op rem. Nou. Ja, maar uh, Café dus. ja. Uh, de Café kopen dus. De 14e april. Dus dat is oh. volgende week. Ja, dat is volgende week, ja. ja. Nou. Gezellig. Zullen we ja. meedoen of niet? Ik? Ja. Met, met spelletjes? Maar dat kan niet, joh. Nou, ja. Wij niet? moeten zingen. O, is dat zo? Het is op, ja. Oh, dat is op een vrijdag? ja. Neem me niet kwalijk. Ja. van Hans, ik kan niet zo heel erg goed tegen mijn verlies. Dus uh, nee, nee, hij is oh. niet grappig hoor. Nee, nee, niet. Nou, doe dan nee, maar niet nee, mee. Nee, nee, nee, nee. Nee. Want ik denk niet dat je wint. Nee, nee, nee. nee ook dat. Maar goed, dan is het niet. Nee, Want dat zijn de algemene nee, dat is niet vragen. Zijn ja, dan moet je kuukkeleku -ku -ku wel een beetje hoger liggen. He? Nog of hoger? <laughs> En ik hoorde gaan we nog een keer. Die ging in stereo. Ja. Goed, tijd voor muziek denk ik. Nou, we praten in ieder geval dan niet door elkaar heen. dat is, gelijder, nee, dat is ja. waar. kant van de tafel vrolijke gesprekken bezig. Ja, Nou, inderdaad, het was hoogstaand. Soms zijn we heel serieus. Ja, Sereneus waren wij. Het is niet altijd maar Bagger en Joho. Nee, nee, zeker niet. Nee, maar we zijn er alweer zo door, hè? Nou, precies. Nog vijf dinges, vijf minuten. Vijf dinges, hè? Vijf minuutjes, ja. Een lang liedje. Nee, nee, nee, nee. nee. nee dus gaan we volkletsen nee. Gewoon oh, oh, ook. Ja, gaan we precies. Moeten we moeten nog even een beetje. Oh. Ik weet niet of je nog wat hebt. Nee, en, nou ja, we, we, we, ik heb hier iets over Paasraces. Maar daar als... hebben we geen tijd meer voor. Ja, um, wel. ja, dat is volgend weekend. Is dat. Ja, nee, nee, maar de start he, uh, van het officiële autosportseizoen zal plaatsvinden bij de Paasraces. Stoere series uit de Benelux-regio maken hun opwachting en zorgen voor een fraaie mix van merkcups, supercups, supercars super en trucking racing. De locatie is Circuit Park Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. Telefoonnummer 023 5740 740. En het website is Zandvoort. Oh, het is geen park meer, hè? Nee, Circuit Zandvoort heet het. Ja. Circuit Zandvoort, inderdaad, het is geen park meer. Ja. Nee, dat is inderdaad. Leuk, Wa waarom, is het is het geen... waarom is het geen park meer eigenlijk? Uh, va waarschijnlijk vanwege alle vernieuwingen. ja. En uh, als je het internationaal wil, dan uh, moet je de naam zo simpel mogelijk houden en toch herkenbaar. Ja. Dus uh, Circuit Zandvoort lijkt me prima. Ja, ja. ja want ik wies, inderdaad, ik kan me herinneren dat vroeger Circuit Park Zandvoort was. Ja, ah, ja is... tot voor kort was dat zelfs ja. zo. Is maar, dat uh, gekomen toen de Prins het overnam of niet? Uh, het is sinds uh, een paar weken zo. Oh, dus er is natuurlijk. ook een nieuw logo gelanceerd. Dus, oh. Oh. Uh, oh. Heel veel mensen die rijden in Zandvoort nog met de stickers op hun uh, bumper... Oude. Dus ik had als iets van, oh, als deze sticker uitkomt... en de snoots gaan we zelf naar Vista printen... Ja. of weet ik veel wat, dan laten we maar printen. Maar die zou ik wel heel graag op onze auto willen. Is het ga... een mooie, mooie, mooie sticker? Ja, daar, buiten dat. Um, ik vind het wel een mooi logo, dat ja. is sowieso... Maar ik ben ook gewoon helemaal lijp van circuit. Dus ja, is dat zo? Ja, dus jij je hoopt heerlijk. ook dat die Formule 1 weer terugkomt? Zo, en niet een beetje. Ja, zou je dat ja, willen? Ja, absoluut. Ja, het lijkt, het lijkt me wel. Vroeger was dat altijd een happening. Hè? Is dat een ja. deur, hè? Al moet ik met een vlag op mijn scootmobiel rondjes rijden... om het voor elkaar te krijgen. Ik ga het doen ook. ja. Hoor. ja misschien komt het. Ja, ik ben wel bang dat die sticker heel erg duur gaat worden. Hoe dat? Het ja, moet een andere auto komen. Oh, dat. <laughs> ja, dat zit erin. Nee, maar, goed. maar um, het begin van, de, van het seizoen, dat betekent dat ja. het uh, weer een mooi weer gaat worden. Ja, ja dat is natuurlijk dus, zo. Je, het begin, alles gaat weer beginnen. Aankomend Lekker. weekend zijn de eerste races al ja, dus, uh, helemaal top. Ja, hartstikke. En blij okay. mee. Ja. Zullen we dag zeggen? We zeggen dag. Tot donderdag. Tot donderdag. Ja. Heel fijn weekend. En ja. uh, voor mij. Tot vrijdag weer. Ja, en ik ben er morgen zelfs nog even. Nou, helemaal gezellig. Ja, een paar uurtjes met uh, Rob Harm samen. Oh, dat zal je vrouw leuk vinden. Ja, die vindt het leuk. Je bent bijna niet meer thuis, joh. Nee, dat is, daarom vindt ze het leuk. Ah, oh, arme Jan. <laughs> ja, jullie hebben een goed uur. Ja, we hebben een goed uur. Geen tijd om ruzie te maken. Nee, dat, dat lukt bij ons niet. Goede, goede week, iedereen. En ja. Uh, tot volgende week. Dag en in ieder geval een heel mooi weekend en mooi weer wordt het. Daar ben dan ik van overtuigd. IJsje! Dag! Ijsje, dag meisje, we gaan een ijsje halen. Ja. Nu ijsje.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 Monday, happy, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. These days are out. Happy, happy, happy. These, These days are I. Share them with me. My great skies, hello blue. There's nothing that can hold me when I hold you. You're so right.